9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid sluit niet uit dat er het komende jaar grote protesten komen tegen de hervormingen van de zorg. Dat zegt hij in het NOS Radio 1-journaal. Het kabinet wil bezuinigen op de AWBZ en ook willen VVD en PVDA taken als huishoudelijke hulp en dagbesteding overdragen aan gemeenten. Dat kan volgens Van Rijn protesten veroorzaken. Die demonstraties horen erbij, zegt de staatssecretaris. Door overleg met betrokkenen probeert hij begrip voor de hervormingen te kweken. Minister Kamp van Economische Zaken is optimistisch over de Nederlandse economie. In een interview met het AD zegt hij dat er dit jaar nog sprake is van krimp... maar dat we ook de power hebben om die weer in groei om te zetten. Kamp wijst op dat de Nederlandse economie een van de meest competitieve ter wereld is... en de welvaart de op een na hoogste van Europa. In Duitsland is opnieuw een geval van fraude met orgaantransplantaties ontdekt. Het universitair ziekenhuis Leipzig heeft medische dossiers vervalst... om patiënten hoger op de wachtlijst voor een transplantatie te krijgen. Het gaat om ongeveer 40 patiënten die wachten op een levertransplantatie. De artsen hadden in hun dossier gezet dat ze nierdialyses ondergingen... terwijl dat niet zo was. Die dialyses zijn een criterium voor een hogere plaats op de wachtlijst voor een lever. Het is niet duidelijk of de artsen geld kregen van de patiënten... Deze zomer werd in het ziekenhuis van Guttingen en Regensburg... ook fraude met orgaantransplantaties vastgesteld. Zeker 16 mensen moeten de komende dagen voor de supersnelrechter komen... vanwege misdragingen rond de jaarwisseling. Het aantal kan nog oplopen, omdat nog niet alle zaken zijn beoordeeld. De politie leverde 616 verdachten af aan het OM... van wie er 113 nog vastzitten. In bijna 100 gevallen gaat het om geweld tegen mensen met een publieke taak... zoals politiemensen en hulpverleners.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 Dan het weer nog, bewolkt en af en toe zon. In het noorden kans op een bui, middagtemperatuur rond een graad of 8. En de komende dagen bewolkt en hier en daar lichte regen. Ik ben Juliette, ik ben zes jaar en ik wil graag prinses zijn. Juliette heeft leukemie. Echt prinses zijn kan voor haar toekomst een wereld van verschil betekenen. Het geeft Juliette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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. De Amerikaanse begrotingsafgrond met rigoureuze belastingverhogingen... en bezuinigingen is voorlopig ontweken. Voorlopig, want de nieuwe is alweer genoemd, de Valentijnsafgrond. Maar dat komt dan pas over een paar weken. Dit was Kantje boord. Een paar uur geleden stemde meerderheid van het Huis van Afgevaardigden... in met een akkoord. Nu is de vraag hoe de beurzen reageren op dat akkoord... op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar. André Meinema van de Economieredactie uh, zit voor de schermen... en ziet de koersen oplichten. André, hoe gaat het? Uh, heel goed, want de beurzen in Europa die zijn dus vandaag met een eerste dag begonnen van de nieuwe week. En het nieuwe jaar. En daar overal flink hogere openingen tussen de 1,5 en 2 procent. Ajax op dit moment op een winst van 1,8 procent. Op 349 punten. Het is geleden van mei uh, 2011. Dus 19 maanden geleden dat we nog nooit zo hoog gestaan hebben. Londen uh, noteert een plus van 1,5 procent. Parijs op dit moment bijna 1,9. Frankfurt, de beurs in Frankfurt ook rein uh, 1,7 procent. Dus over de hele linie zie je de aandelen omhoog gaan. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Het aandeel van de banken, 2,5% voor de ING bijvoorbeeld. Maar ook staalbedrijven als ArcelorMittal bijna 4% omhoog. Hey, het is voor, um, als we even verder kijken, um, de beurzen een goed jaar geweest. In ieder geval voor beleggers. De AIX won bijvoorbeeld bijna 10%. Er werd hier en daar nog een fijn dividend uitgekeerd. Uh, denk jij dat um, die ontwikkeling van november en december die speurt uh, door zal zetten in het nieuwe jaar? Ja, nou ja, dat kan. Vaak is januari ook een maand van een beetje op en een beetje neer. Soms een correctie als we een al te uitbundig een soort eindejaarspunt hebben gehad. En dan zie je dat gecorrigeerd wordt in de loop van januari. Uh, soms haken partijen juist aan en wordt die rally nog iets doorgezet. Omdat partijen die in december nog afwachten nu wel uh, instappen. Wat je natuurlijk wel krijgt de komende tijd, de komende weken, is dat de grotere partijen weer instappen. Die hebben de voorbije uh, december eigenlijk nauwelijks of niet meegedaan. En daardoor komen ook volumes en omzet wat meer in evenwicht. Krijgen wat meer massa. En daardoor worden de koers ook wat evenwichtiger. Aan de andere kant, er zijn ook een hoop uh, dingen nog die. Uh misschien wat minder acuut, wat minst, en minder ernstig lijken... maar te, uh, nog steeds niet weg zijn. Denk aan de eurocrisis, wat minder acuut crisis... maar nog steeds niet opgelost. En bovendien wordt natuurlijk dit jaar een zwaar economisch jaar... met heel veel bezuinigingen, ook heel veel werkloosheid. En dus de vraag of iedereen in al die landen... waar dat mee geconfronteerd wordt, ook uh, gaan volhouden. Dus, en plus nog wat jij noemt, die Valentijnsonzekerheid, onzekerheid die Valentijns-kloof in de Verenigde Staten. Die onzekerheid blijft natuurlijk daar met die begrotingsperikelen. Dus het is niet bepaald een wolkeloze hemel voor de beurzen. Maar in ieder geval, uh, dit nemen ze mee. De klif is afgewend voor... En vandaar dus hogere koersen over het hele front in Europa. Ja, en dan verder het jaar wat inkijken, André, want je geeft het al aan. Die eurocrisis is ook bepaald nog niet opgelost. Gaat dat dan doorsudderen tot, nou ja, misschien wel september... als de verkiezingen in Duitsland zijn? Nou ja, dat speelt natuurlijk allemaal mee. Ik bedoel, het is vooral afwachten natuurlijk dat al die plannen die de landen op tafel hebben gelegd... om de crisis in eigen land te bezweren en de bezuinigingen door te voeren... in ruil voor allerlei pakketten en, en, en steun. Ja. Of die landen dat ook gaan volhouden. We hebben de voorbije weken en maanden gezien hoe, hoe moeizaam landen hebben... hoe de bevolking kreunt en zucht. En eh, je kunt met elkaar iets besluiten, en, maar wanneer je het gaat voelen met elkaar... dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. En we hebben nog een lange weg te gaan. Hè? De crisis is niet zeg maar, nu in zes maanden opgelost. En de zon schijnt in het najaar. Dat niet. Het zal waarschijnlijk 2013 worden een moeizaam jaar. 2014 hopen we met elkaar een beetje op te krabbelen. En dat is inderdaad nog een hele lange route te gaan. En dus is de vraag van houden we dat met elkaar met z'n allen een beetje vol. Precies. Maar... We zijn wel goed begonnen. Dat uh, steek in onze zon. <laughs> Andere wijnen maar, dankjewel. Ja, er zijn ook bedrijven waar het goed gaat, hoor. De rituals van de kaas moet het worden. De kaaskadeauwinkelketen van Henry Willig. is een van de bedrijven die wel door zijn blijven groeien de afgelopen jaren. Ooit begon Willig met een kleine kaasmakerij in het Noord-Hollandse Katwoude. Nu heeft zijn bedrijf een omzet van 40 miljoen euro. Vooral uh, verdiend met de export, uitvoerders van kaas. Zoon Wiebe is klaar voor een volgende groeisbeurt. Over vijf jaar moeten er honderd shops zijn. Verslag even meer Merel Stikkeloorn zocht hem op... de kaasboerderij en fabriek in Katwouden. Wat voor kaasjes worden dit? Uh, dit worden gewone natuurlijke kaasjes. Die worden dan helemaal door de pers heen meegenomen. En na een uh, half uur komen ze er aan het eind weer uit...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 Uh, waar we ongeveer 90% van onze kaas aan toesturen. Um, als op de detailhandel waar we ook heel erg hard groeien op dit moment. Waar zet u hier dan met name op in? We hebben, in Katwoude hebben we een, een kaasboerderij waar we vooral toeristen ontvangen. Maar uh, daarbuiten hebben we nog 15 winkels. Uh, en uh, de afgelopen jaren hebben we heel hard gewerkt aan een nieuwe formule. Cheese and More by Henry Willig. Uh, en uh, die is vooral gericht ook op de Nederlander. Uh, en uh, daarmee willen we de ja, rituals van de food worden. We willen graag een... Uh,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 Uh, op dit moment hier niet. Het kan altijd beter, uh, maar ik heb niks te maken. En uh, dat uh, was vanaf de kaasboerderij. Zo'n Wiebe van uh, Willigs, Wiebe Willigs. Een verslaggever. Meer als Stikke lorom sprak met hem. Can get used to losing you, hoort u nu van oh. de beat. Oh. Wel of niet kussen, als je een collega het beste uh, voor komend jaar wilt wensen. Nou, je kunt ook gewoon knuffelen, dat hebben wij vanochtend gedaan. Mm -hmm. We horen straks uh, wat wel en niet mag en moet. Dat horen we van etikettendeskundige Klein Rauweler. Uh, er zijn geen files, rij voorzichtig. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En het Franse satirisch weekblad Charlie Hebdo... publiceert vandaag opnieuw tekeningen van Mohammed, de profeet. Afgelopen jaren kwam het blad ook al met spotprenten over Mohammed... en telkens leidde die tot felle discussies, demonstraties... en in één geval zelfs tot een aanslag op het weekblad. Correspondent Frank Renoud weet wat Charlie Hebdo vandaag publiceert over de profeet. Het is geen spot, geen satire, geen karikaturen, dit keer. Charlie Hebdo publiceert een gewoon stripboek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 Het is tien minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Um, Staatssektaaris Van Rijn van Volksgezondheid... Die verwacht komend jaar veel protest tegen zijn plannen met langdurige zorg. Het zou hem zelfs niet verbazen als het Mali veld vol zal stromen met demonstranten. Komend jaar wordt namelijk duidelijk hoe de bezuinigingen op Volksgezondheid uitpakken... en wat dat betekent dus voor iedereen. Kortom, 2013 wordt een spannend jaar.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 Schaar hoorde u met place to run from. Misschien moet u wel heel hard wegrennen vandaag. Ergens vandaan. Bedoel je daar iets mee? Nee. Oh, zeven minuten voor half tien. Nou ja, misschien. Oké. Okay. Ja, ik Doe Bedoel je dat? Nee. Oh, Als je okay. collega's je willen zoenen. Oh, oké. Okay. Ja. Wel of niet collega's zoenen, als je een gelukkig nieuwjaar wenst. Dat is voor velen een dilemma vandaag op het werk, morgen misschien ook nog wel. Er zijn geen regels voor zoenen op het werk, zegt imago en etiketten-expert die we eerder spraken. Gewoon niet kleine ramweler. Als je op je werk komt, dan is het wel fatsoenlijk om elkaar een te wensen. Maar dat kun je ook volstaan met een hand. Want zoenen hoeft niet. Niks moet. Oh, <laughs>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 een hand uitgestrekt houden en dan trek je niet een ander naar elkaar toe om toch maar te gaan zoenen. Mm. Ja, maar toch, als er van die tuitende lippen op je afkomen, ja, wat, ja. Wat, kan, wat kan je dan? Dat wordt het lastig, ja, dan lastig, dan wordt het heel erg lastig, Duiken, maar je, ja. Ja, je kunt toch wel een beetje voor vermijden. Hè. Er zijn natuurlijk wel een aantal uh, uh, tenminste uh, die je zo uh, subtiel kunt toepassen. Bijvoorbeeld je arm gestrekt houden en dan de andere hand gelijk linker, naar de linker schouders grijpen. Dat houdt ook al af. En als er iemand met en lipjes komt, gewoon een stralende glimlach en meteen vertellen van nou, gelukkig nieuwjaar en hoe heb je het <lacht> gehad en begint gelijk te praten. Ja, ja. Hè? Dat, dan uh, let je daar gewoon niet op, maar je houdt hem wel op afstand of haar. Mm. En het andere is, uh, jij kan ook natuurlijk, maar dat is altijd wel wat uh, opvallender, door te roepen van ik ben verkouden, ik heb, ik ben wel... Oh alieper. ja, die werkt goed, ja.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 Zo is dat. Gewoon die klein rouwe En als je wel wil zoenen, dan toch gewoon doen, hè? We gaan even terugkomen op de oude nieuwviering. Want op internet circuleert een filmpje van een enorme vuurwerkbom in Budel. <lacht> En als je dit ziet, dan reizen de haren hier te bergen. Dat is een behoorlijke explosie met heel veel vuur. De bom blijkt op Audias dag zijn afgestoken. Nu contact met uh, politie Dion Luiten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar uh, gebeurd? Weet u dat al? Ja, een hele grote explosie, maar daar was u zelf ook al achter gekomen. Ja, dat zagen we inderdaad op dat filmpje. Weet ja, u inderdaad. wat er is ontploft? Nee, dat weten we nog niet. Uh, dat zal ook uh, waarschijnlijk heel erg lastig worden om te achterhalen wat het precies is geweest. Um, we hebben wel een indruk uh, waar we moeten zoeken wie, uh, wie dat heeft veroorzaakt. Uh, maar daar zijn we druk mee bezig en dan gaan we eens even kijken wat we daarmee kunnen. Mm, je, je zag ook uh, die explosiekracht, zwarte rookwolk, veel vuur. Maar zoals zei het al, het leek alsof er ook uh, veel benzine in zat. Denkt u dat ook? Ja, dat heb ik in ieder geval niet uit mijn verhaal kunnen lezen. Die zwarte rookwolk die klopt wel, want dat uh, trok de aandacht van, uh, van de politiemensen in Budel. Mm. En die zijn dat toen die middag al gaan kijken... Uh, ja, in eerste instantie uh, weet niemand natuurlijk ergens van. Waren, uh, er was een grote groep jongeren die daar uh, zich ophield. Maar wie we dan precies moeten hebben is op dat moment natuurlijk nog even vraag 2. Het filmpje hebben wij inmiddels en uh, wij, uh, wij doen ons best achterhalen wie we daarover kunnen aanspreken. En wat was de schade? Wat heeft u aangetroffen op de plek? In ieder geval een vernieuwde prullenbak. Ah, dus als we okay. het daar naar gebleven blijven is, dan uh, mogen we misschien nog in ons handen klappen, denk ik. Maar u zegt al van, we gaan eens kijken wat we daarmee kunnen. U vindt dit ernstig genoeg om, om hier naar opsporing te doen? Nou kijk, de klap die het heeft, die heeft het zelf gezien, die is van een dusdanige, dusdanige aard... Uh, dat het op de verkeerde plek uh, heel wat andere schade had kunnen toebrengen. Uh, maar uiteindelijk is het aan het openbaar ministerie om te beslissen... of ze dit iets vinden wat ze strafrechtelijk willen gaan vervolgen. En uh, wij als politie, uh, ja, wij hebben daarnaar de handel uiteraard. Mm. En eerder is er ook al zo'n zware bom geweest op station Hezen. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, ook in Amsterdam ik verschillende explosies heb gehoord... waarvan ik dacht, mijn god, is dit nog vuurwerk? Uh, waar hebben we uiteindelijk mee te maken, Denkt u Zijn dit in elkaar geknutselde explosieven? Typeert u het zelf zo? Nou ja, wat, wat betreft uh, de explosie in Budel, uh, wat ik al zei, zal het erg lastig worden om dat alsnog te achterhalen. Misschien dat iemand uh, ons iets gaat vertellen, dan uh, worden we wat wijzer. Mm. Ja, en over de andere explosieven kan ik natuurlijk heel weinig zeggen. Uh, wat ik wel weet, maar dat weet bijna iedereen, is dat het heel verschillend is van uh, geïmporteerd illegaal vuurwerk uit, uit België, Polen, en noem het allemaal maar op. Uh, tot inderdaad uh, knutselwerken. Um, maar ja, de knallen en de explosies zijn dusdanig groot... dat het vaak heel lastig is om daar nog stukjes van, van ja. terug te vinden. En, en dit, kan, dit soort explosies kunnen natuurlijk ook levensgevaarlijk zijn. Ja, absoluut. Ik bedoel, Je moet er niet aan denken dat degene die het aansteekt... struikelt uh, in zijn, uh, in zijn uh, vlucht terug naar een veilige plek. Dan is het leed niet overzien, denk ik. Nee. Nou, kunt u uh, het met de politie aan om uh, dit soort explosies te voorkomen? Om uh, dit soort lui nou ja, uiteindelijk op te pakken, uh, op tijd? Ja, het is natuurlijk lastig om iemand op te pakken voordat hij iets gedaan heeft. Mm -hmm. um, nu achteraf kunnen we uiteraard als we weten wie we hebben moeten, uh, moeten we ze verhoren enzovoort enzovoort. Uh, wat we altijd proberen is met wijkagenten, jeugdagenten uh, en natuurlijk ook uh, andere partners om met jeugd in gesprek uh, te zijn en te blijven. Om, uh, om ze te wijzen op de, op, uh, op de gevaren. Ja. Uh, dat zien we ook op, uh, op internet, daar je uh, uh, ook diverse waarschuwingen naar buiten. Aan. Maar ja, het blijft een lastig verhaal. Het blijft ook spannend. En um, veel jongeren die denken toch dat, uh, dat het hen niet overkomt om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dion Luiten, dank dat hij ons even wilde bijpraten. Graag gedaan. Half tien, einde van dit NOS Radio in Journaal. KRO neemt het over op Radio 1. Karel Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Ga je doen. Ja, De meest gecompliceerde reorganisatie van een rijksdienst ooit. De nationale politie, sinds ja. gisteren van start natuurlijk. Ik praat met de nieuwe hoogste baas Gerard Bouwman. En er is verwarring in Venezuela over de gezondheidstoestand van Hugo Chavez. Ligt hij nou wel of niet in coma? Dat horen we straks in KRO. Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van half tien met Jan van den Putten. Radio 1, het NOS Journaal beurzen in Europa zijn flink hoger geopend. Beleggers zijn opgelucht dat de Amerikanen voorlopig niet in de begrotingsafgrond zijn getuimeld. De AIX stond een half uur geleden op een winst van 1,8 op 349 punten... en dat was de hoogste stand in ruim anderhalf jaar. In Duitsland is weer een geval van fraude met orgaantransplantaties ontdekt. Universitair ziekenhuis Leipzig heeft medische dossiers vervalst... om patiënten hoger op de wachtlijst voor een transplantatie te krijgen. Zeker 16 mensen ondergaan de komende dagen supersnelrecht. Met oud en nieuw werden ze opgepakt voor wangedrag. Vandaag en morgen zijn er in vier regio's supersnelrechtzittingen. En staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid sluit niet uit... dat er het komend jaar grote protesten komen... tegen de hervorming van de zorg, zei hij in het NOS Radio 1-journaal. De langdurige zorg gaat het komend jaar op de schop... en dat kan volgens Van Rijn protesten veroorzaken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. De hoogste baas van de nationale politie. Verwarring over de gezondheidstoestand van Hugo Chavez van Venezuela. Oud-VVD-minister van Financiën Witteveen vindt de aanpak van de crisis door het kabinet verkeerd en het ochtentumeur van Tom Kas. Het is drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in de beeld. Waar de nieuwe regels voor het motorrijbewijs niet veiliger, maar juist onveiliger worden. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag GMNL Radio en reacties en vragen kunt u natuurlijk kwijt via de mail goedemorgennederland.kro.nl Nederland heeft sinds gisteren één nationaal politiekorps. Het is volgens de hoogste baas de grootste reorganisatie van een rijksdienst ooit. Goedemorgen, meneer Bouwman. Goedemorgen, meneer Zwart. Ik zeg hoogste baas, maar wat bent u eigenlijk? Korpschef, wat is uw officiële titel? Ja, nee, ik ben korpschef van de uh, nationale politie. Ja. Uw baan begon uh, nieuwjaarsnacht, hè? Uh, klokslag, uh, 12 uur. Toen uh, werd ik van kwartiermaker, werd ik korpschef uh, van de nationale politie. Dat is klopt. Waar was u? Waar heeft u die doorgebracht, die nacht? Ik was in het centrum van Rotterdam, waar ik ooit, heel lang geleden ben begonnen. Ruim 40 jaar geleden was ik daar ook op straat, op zo'nzelfde moment. En daar was ik nu weer. Ja, en wat is uw indruk van die nacht geweest? Ja, indruk is dat, uh, dat de politie, en dat geldt niet alleen voor de, de eenheid Rotterdam... maar dat geldt voor uh, heel Nederland, uh, met heel veel inzet uh, het beheersbaar heeft weten te houden... Uh, en dat is het. Ik uh, laat ik zeggen beelden over. Het is een rustige nacht. Ja, dat vind ik niet. Het was een onrustige nacht. Hm. Heel veel inzet. Ja, dat wordt al gezegd. Hè? Relatief rustige oude jaar. Maar ja, nou ja, kijk, er gebeurt u, toch weer van alles. Als u in het centrum van Rotterdam was geweest... en u had daar de, uh, laat ik maar zeggen, kunnen meemaken dat er toch elf uh, politiemensen... met letsel naar huis zijn gegaan. Ja. Met alle incidenten die hier gebeurd zijn, vind ik het nog wel beheersbaar. Ik bedoel, elk letsel en elk gedoe tegen een, uh, uh, een, een handhaven, dat, dat is er één veel. Maar ik kan niet zeggen dat het nou echt rustig is. Nee, dus u deelt eigenlijk de zorgen van uh, minister Opstelten ook. Namelijk uh, dat er toch weer behoorlijk wat agressie was tegen hulpverleners en uh, mensen in overheidsdienst. Ja, die zorgt ik absoluut. Ja. Ja. Als u nou uh, op zo'n nieuwjaarsnacht op die werkvloer kijkt, hè, uh, waarvan denkt u dan, dit gaan we dus straks echt helemaal anders doen? Nou, ik denk niet dat dat, euh, laat maar zeggen, op zo'n nacht euh, zoveel anders is. Hm. Wat ik zie is uh, heel veel uh, betrokken politiemensen uh, die uh, met grote regelmaat op dit soort uh, evenementen niet thuis zijn, maar aan het werk zijn. En daar, uh, nou, dat, dat vind ik een, een, een punt één en prachtig gezicht. En daar heb ik uh, zeer veel respect voor wat ik daar zie. En de vraag of het nou volgend jaar zoveel anders is als dat het dit jaar geweest is, daarvan denk ik dat het niet zo is. Waarom niet? Want dat is toch wel het idee dat er het een en ander verandert met de komst van die nationale politie? Ja, maar de een heleboel, maar laat ik zeggen de, de operationele actie op zo'n avond ja. dat verandert niet. Nee. Wat, wat je wel ziet, ik was in Rotterdam en normaal is dat, eh, laat ik maar zeggen, het oude korps Rotterdam Rijnmond en het oude korps Zuid-Holland Zuid. Wat je nu ziet in de nieuwe regeling, dat is de ME-regeling zeg maar of de eh, staf voor het grootschalige en bijzonder optreden. Dat geldt nu al voor de eenheid. Dus dat is niet meer afzonderlijk, dat mm -hmm. is één geheel geworden. Ja. U heeft ook een nieuw kantoor, hè? Um, de hofthor in Den Haag. Nou, dat is niet een nieuw kantoor. Dat is een kantoor waar ik uh, uh, nu al uh, ruim anderhalf jaar als kwartier ja. aan het werk ben geweest. Ja. En dit pand dit, uh, verlaten we over twee maanden en dan gaan we weer naar een andere tijdelijke huisvesting. Ja, ik las dat u vond dat het daar niet naar politie ruikt. Nee. Dat, <laughs> Hoe dat ruikt dat politie? Het ja, dat, uh, dat, dat ruikt. Dat zit, in de, dat zit in de sfeer, dat zit in ja. de dynamiek, dat zit in de beweging... en uh, dat zit niet op de 27 e verdieping van echt een kantoorpand. Dit is geen politiebureau. U bent uw carrière, uh, u zei het net zelf al, 40 jaar geleden begonnen bij de politie. Ja. Uh, u heeft bij justitie gewerkt. U bent uh, ook de baas geweest van de veiligheidsdienst, uh, de AIVD. Ja. Kunt u met al uw kennis van zaken eens aangeven waarom die nationale politie nou zo belangrijk is? Nou, laat ik het zo zeggen. Politie, uh, überhaupt, is een heel belangrijk instituut. Dat begrijp ik. Nou, ja, maar goed, maar daar, daar uh, begint het mee. Um, uh, en als het gaat over, laat ik maar zeggen, de bijdrage leveren aan de veiligheid van de samenleving, dan hebben we echt politie nodig. Mijn grootste punt is altijd geweest dat toen ik korpschef was in Haaglanden, en wij toen de, uh, de toenmalige uh, raad van hoofdcommissarissen, dan zitten we dus met 26 collega's om tafel en praten wij over de problemen die zich voordoen. En die doen die zich niet voor in de oude, laat ik maar zeggen, in één oud korps. Maar dat doet zich voor in heel veel verschillende plekken. En overal is het wel anders, wat anders georganiseerd. En Straks achter... heb je dat probleem op één plek? Nee, dat probleem hebben we gewoon in heel Nederland. Oh ja. Alleen de eindverantwoordelijkheid ligt op één plek. Precies. Die, ja. die, ligt, die ligt bij mij. Uh -huh. Maar als het erom gaat wat het grote voordeel ervan is... dat is dat in termen van besluitvorming en efficiëntie... wat vroeger toch wel een poldermodel was... en waarbij het heel moeilijk was om met die 26-gorp één afspraak te maken waar iedereen zich ook aan hield... Deze afspraken die kunnen nu anders gemaakt worden. En zeker waar het gaat over het beheer. Ja. En wat winnen we, uh, altijd wel belangrijk, uh, aan, aan een veiligheid? Bedoel, ik snap de efficiëntieslag, maar wat winnen we aan veiligheid? Gewoon op straat. Nou, wat winnen we aan veiligheid? Kijk, ik, ik, uh, politie is niet een synoniem van veiligheid. Wat wij doen is, wij leveren samen met een heleboel andere uh, organisaties... leveren wij een bijdrage aan de veiligheid. En die bijdrage aan de veiligheid van Nederland... daar ben ik absoluut van overtuigd dat in een nationaal model... Uh, zonder alle complicaties van alle zelfstandige eenheden... dat dat op een eenvoudige, eenduidige manier en efficiënter de regel is. Hoeveel efficiënter? Als we even in percentages praten, hoeveel meer zaken... of hoeveel meer problemen gaat u oplossen met nou, dat, de nationale politie? Nee, maar dat durf ik u zo niet te zeggen. Nee, dat, dat, dat, dat vind ik... Kijk, ik ben overtuigd dat het model beter gaat werken. U moet ook ja. realiseren dat het een reorganisatie is... waar ook veel energie in gaat zitten... En dat kan absoluut niet zo zijn dat vandaag het al veiliger is dan drie dagen geleden. Ik bedoel, dat nee, is, dat, dat zal wat altijd erop is. zijn. Ja. Maar uw uh, minister, die uh, Opstelt, uw baas dus eigenlijk, vindt dat dat... en die praat namelijk wel in percentages... vindt dat het oplossingspercentage omhoog moet naar 40 in 2014. In 2011 was het uh, 23 dat oplossingspercentage. Hoe gaat u dat doen? Nou... Eén is, ik, ik ben ervan overtuigd dat het oplossingspercentage, maar het hangt van het type delict af. Hè? Want uh, als, u, als u kijkt naar de landelijke prioriteiten, en het gaat over overvallen, dan zitten we al aan die 40%, maar het hangt van het type delict af. Hè, dat je, uh, en als ik nou een ander voorbeeld neem, uh, moord en doodslag zitten we aan een oplossingspercentage, wat in de buurt van de 90% zit. Ja. Hè, dus het hangt heel sterk van het delict af. En dat wij ooit, laat ik maar zeggen, met vieze, die stallen daar 40% van gaan oplossen, dat zie ik nog niet zo in het verschiet, maar van het. Type delict afhankelijk zijn wij inderdaad wel in staat om oplossingspercentages te verhogen. Daarvoor. En dat heeft allemaal, dat komt allemaal omdat u efficiënter gaat werken. Nou, dat komt dat we minder tijd kwijt zijn aan uh, vergaderen. Ja. Minder tijd zijn aan omslachtige procedures. We zijn hard aan het werk met de ICT. Mm -hmm. uh, wat inmiddels toch een verouderde situatie is. Wat heel veel kritiek heeft opgeleverd. Wat 26 verschillende systemen waren. Ja. En die gaan we echt terugbrengen naar één systeem. En Dat is in termen van uitwisselbaarheid en efficiëntie. Ja, ook één van de kritiekpunten he, op dit moment op de, ja. op de nieuwe nationale politie. Namelijk dat hele, die hele ICT-operatie. Dat is een enorme... Uh, ja, Enorm gecompliceerd en ingewikkeld. Hoe staat het daarmee? Want ja, dat schijnt een zwak punt te zijn. Nou, ik vind het niet een kritiekpunt op de, op de nationale politie. Dit is onze dag twee, zal ik maar zeggen. Dus ja, hoe dat gaat we dat? Gisteren moeten we oplossen. Nee, wat, wat ik u net probeerde te vertellen... we hebben een situatie gehad waarin we een organisatie hadden... waarvan wij onze ICT-producten afnamen. Dat ja. is de voorziening tot samenwerking. Uh, overigens stond het tekort vrij om afhankelijk van hun eigen situatie af te wijken van de landelijke standaard. En dat is gewoon 26 keer gebeurd. Dus met andere woorden, uh, we hadden niet één systeem, basisvoorziening, handhaving, maar we hadden ja. 26 systemen. Nou dat nu, uh, uh, we hebben nu een nieuwe CIO, uh, die wordt, uh, vandaag wordt die overigens uh, beëdigd. En die nieuwe CIO is verantwoordelijk, eindverantwoordelijk voor alle ontwikkelingen wat er gebeurt. Dus in de ICT, uh, in het uh, cio offers er is mm -hmm. één eindverantwoordelijke en die maakt deel uit van de korpsleiding. Nou, die eenduidige aansturing uh, en het aanvalsprogramma wat de minister geaccordeerd heeft, waar hij rapporteert naar de Tweede Kamer, daarvan zien we nu al de resultaten. Dus ik, ik ben daar hoopvol in gestemd. U bent optimistisch eigenlijk? Ja, ja ik ben optimistisch. Ja. Tuurlijk, ja, absoluut. En zitten alle mensen al op de goede plek? Um, want onderweg, uh, nou ja, naar, naar dit moment toe... heeft u daarover nog wel eens een conflictje gehad met de minister, had ik begrepen? Nee, nee. We hebben een, de, de top 61 de is benoemd... en ik heb geen conflict met de minister gehad. Helemaal niet? Niet, u, nee. u was het volledig met hem eens, bij elke benoeming? Nou, het is volgens mij zo gegaan dat de minister het met mijn voorstellen eens was... Maar okay. de minister is eindverantwoordelijk en die ja. heeft benoemd. Maar ja. ik weet niet van een conflict. Tegelijkertijd met die nationale politie verandert ook de indeling van de rechtbanken. Hè? Um, ja. Bijvoorbeeld de rechtbank hier in Hilversum is vanaf, vanaf uh, vandaag dicht. Is het wel handig om al die reorganisaties tegelijk te doen? Nou, uh, het is in ieder geval handig omdat, uh, laat ik maar zeggen, als we... Uh eenheden hebben, uh, die hebben we nu uh, tien regionale eenheden, dan is het voor de eenduidigheid wel handig dat we dat naar één adres van het OM kunnen sturen. Hè, dat is overigens onze, uh, onze, laat ik maar zeggen, eerste stap. Mm -hmm. hè, wij doen niet direct zaken met de rechtbank. Wij leveren onze uh, zaken en dossiers aan naar het Openbaar Ministerie. We hebben het nu over de nationale politie, hè? grote organisatie, grote operatie. Ja. Um... Dat is allemaal, allemaal mooi praten. Wat gaat de diender zelf eigenlijk merken van, dit, van al, dit, uh, al deze veranderingen? Nou, mooi praten. Ik, ik, ik, het is, ik, ik vind het wel meer dan dat. Hè. Uh, laat ik zeggen, uh, wat de reguliere diender op straat... Hè, dus uh, de ja. wijkagent in Den Haag of degene die mm -hmm. nu aan de bureaus werken... die gaan er vandaag eigenlijk nog niets van merken. Wat er moet komen is een grote personele reorganisatie... waarbij 65.000 politiemensen... Uh, in de bedrijfsvoering en in het operationele... een individueel plaatsingsbesluit moeten krijgen. Uh, en, en dat is het moment waarop men het zal gaan werken. Kijk, wat, wat vaststaat is dat elke reorganisatie... veroorzaakt ook pijn en veroorzaakt ook schuring in de organisatie. Uh, iets anders is ondenkbaar. Hè? Dus ja. uh, dat zal ongetwijfeld ook volgen en dat zien we af en toe wel. Ja, maar ik vraag daar even dat aan, aan u... Ja, ja. Ik, sorry dat ik u onderbreek, maar ik vraag dat even omdat 80% van de politiemensen is lid van een vakbond. En die vakbond hebben wij in het recente verleden nogal eens gehoord over dat er te weinig keuzes zijn gemaakt bij die nieuwe nationale politie. Het is te veel. Ja, ik, ik zou bijna zeggen, ik, ik herken dit niet, hè? Te, te, uh, te veel keuzes zijn gemaakt. Ik bedoel, ik, dan zou ik het bijna concreet hebben, want dan begrijp ik niet wat daar bedoeld wordt. Nou, het is te ambitieus. Ze moeten te veel. Ze kunnen het gewoon niet oh, aan, het die... werk. Nee, nou ja. Nou ja te veel taken. Ja, maar dat, dat is... Dat is uh, kijk, ik snap dat standpunt van de bonden. Uh, en het is altijd zo... voor de politie dat het aanbod groter is... dan datgene wat wij uh, aankunnen. He, dus als u het in die context beschouwt... zijn er altijd meer... Uh, misdrijven dan wij kunnen oplossen. Ja. Dat, en dat zal nooit veranderen. En dat het ambitieus is, daar ben ik het mee eens. He, maar ik, het gaat erom... ben je ambitieus en is het ook realistisch... wat je uiteindelijk... in een aantal jaren wil bereiken... En dat laatste, daar sta ik nog steeds voor. Ja. De meest gecompliceerde reorganisatie van een Nederlandse rijksdienst ever. Dat zijn uw woorden. Wanneer is die geslaagd? Nou, die is voor mij primair geslaagd als we in staat zijn om uh, de energie... Uh, en datgene wat we aan, uh, aan werk leveren, om uh, dat vast te houden. En als wij er over een aantal jaar in geslaagd zijn... om die personele reorganisatie zodanig te organiseren dat dat... Uh, weinig pijn en weinig gedoe heeft opgeleverd... en dat we kunnen gaan werken aan de prestaties van de politie... dan zou ik zeggen dat wij een geslaagde operatie achter de rug hebben. Dank u wel, Gerard Bouwman, de nieuwe korpschef van de Nationale Politie. Graag de vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Ja, gisteren hebben 42.000 mensen zich weer gewaagd... aan de traditionele nieuwjaarsduik. Een recordaantal. Um, is het eigenlijk niet gevaarlijk om met deze temperatuur... in je blootje de zee in te rennen? Sportfysioloog Harm Kuipers heeft het antwoord. Als je helemaal gezond bent... Geen klachten, geen risico op hart- en vaatziekten. Nou, dan is het een koude aangelegenheid waarschijnlijk. Maar op zich niet ongezond. Mis je snel uit het water komt, afdroogt. Zodra je echter uh, ja, wel iets van hart- en vaatziekten hebt. hartproblemen of in een familie een verhoogd risico. dan zou ik toch uh, zeg maar, liever de kleren aanhouden. en niet het water induiken. Want uh, met name de plotselinge overgang van een warme omgeving. naar plotseling het koude water. dat is met name voor het hart- en het vaatstelsel. een forse acute belasting. En als de zaak niet gezond is, ja, dan kun je problemen krijgen. Voor iemand die verkouden is, zou ik uh, adviseren... niet zozeer de koude duik in het water, maar ga dan even in de sauna zitten. Dat is waarschijnlijk beter voor de verkoudheid. En sowieso prettiger. Als u een vraag heeft bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar de beeld. Niels de Jager. Op het uh, oefenterrein... Uh... ...van de verkeersschool Veronica. Bij Utrecht in de buurt staan we. Ja, het nieuwe jaar is begonnen. betekent ook altijd weer nieuwe regels. En voor de motorrijders verandert er een en ander. Ernst Alvarez van de, van de rijschool. Wat verandert er voor motorrijders? Uh, voor de motorrijders verandert het volgende. We krijgen een A1 een A2, en A2 rijwijs. Ik zal het maar simpel roemen, even het A3-rijbewijs. Dat is het rijbewijs dat we nu kennen. Op dit moment. Ja, en dat betekent heel simpel gezegd dat uh, voor, voor jonge motorrijders uh, tot 24... die moeten uh, op, op lichtere types beginnen. Ja, uh, heel simpel gezegd. Ben je 24 jaar of ouder, dan is er niks aan de hand. Maar tot 24 gaan de dingen wel wijzigen. Zo is het voor A1 twee jaar uh, een licht motorrijwijs. Dan A2 twee jaar. En na vier jaar ervaring mag je door op de zware motorfiets. Dus op zijn vroegst op je 22ste. Klinkt op zich wel logisch. Uh, je bent on onervaren, het is best gevaarlijk motorrijden. Ja, begin er maar een beetje voorzichtig. Uh, ja, wat is voorzichtig? We hebben een hele gedegen rijopleiding in Nederland. Dat gaat heel erg goed. Uh, kijk ik zelf naar dat A1-rijbewijs, dan zeg ik van nou, uh, een rijbewijs wat eigenlijk niet helemaal past. Wat, wat is daar mis mee? Nou, wat er mee aan de hand is, is dat het een rijbewijs is wat, wat eigenlijk een opgevoerde bromfiets is. Uh, we praten over een motorfiets tot 11 kilowatt. En dat is zo licht dat het rijdt op de snelweg maximum 195. En zie je daar al bij 130 kilometer per uur tussen het verkeer mee rijden. Dus ja, dat, dat, daar wordt het eigenlijk alleen maar onveiliger van? Nou, met die A1 motorfietsen is het sowieso, sowieso niet verstandig meer om op autowegen en autosnelwegen te gaan rijden. Dus met name, je kan er wel mee in de stad rijden en rondom de, de, de, de grote steden. En natuurlijk, de 80 km per uur gaan ook nog goed. Maar op autowegen en autosnelwegen is het een ongeschikt voertuig, vind ik zelf. Maar waarom is dit dan zo ingevoerd? Europese regelgeving. We hebben met wetgeving te maken. Toch, toch weer Europa de schuld geven? Nou, ik geef Europa niet de schuld. Uh, er zijn mensen die daarover uh, discussiëren. En Europa staat op heel veel punten natuurlijk onder vuur. Uh, ja, als ik naar deze richtlijn kijk, dan denk ik ook van A1 een, uh, een categorie die niet noodzakelijk voor Nederland was geweest. Toch klinkt het, uh, behalve dat het voor mij als leek uh, logisch klonk van nou, we beginnen een beetje rustig aan. Het is op zich wel goed dat ze om de twee jaar even een nieuw examen gaan doen. Dan uh, uh, ja, kun je wel als, uh, als overheid een beetje in de gaten houden of ze het uh, goed onder de knie hebben. Nou, het gaat niet om, om die twee jaar. Uh, kijk ik zelf nu hoe we het afgelopen jaar in Nederland hebben gedaan. We hadden al een lichtrijbewijs en die heeft goed gefunctioneerd. En uh, we gaan nu een lichtrijbewijs erbij creëren die totaal overbodig is. Maar het is wel een extra check dat we kunnen kijken van goh, kunnen ze wat? Nee, dat is uh, niet een extra check, want uh, uh, ja, wat gaan we doen? Er zijn ook een aantal vrijstellingen natuurlijk weer op de volgende examens. Dus het zijn geen volledige examens die meer worden afgenomen. Uh, ja, iemand die al een tijd op een motorfiets heeft gereden, en dagelijks aan het verkeer deelneemt... ga je hem dan in één keer on, on, uh, onervaren noemen, na twee jaar. Dan zouden we ook alle automobilisten weer onder de loep moeten nemen iedere twee jaar. En ik denk dat als dat zou gebeuren, dan hebben we een hele grote discussie in Nederland. Ja, want het is wel een groot verschil tussen automobilisten van 18... die mogen meteen uh, in een Ferrari stappen en uh, een motorrijder. Ja, dat klopt, inderdaad. Je mag, uh, op 18 jaar kan je zo de Ferrari instappen die ook in 3, uh, 4 seconden naar de 100 km per uur rijdt. En uh, ja, de A2 uh, heeft aanzienlijk meer tijd nodig, minimaal zo'n seconde of 6. Dus dat betekent uh, inderdaad uh, een snelle sportwagen. Maar niet alleen een snelle sportwagen, we kunnen ook al uh, tegenwoordig goedkope... Bijvoorbeeld, ik mag geen reclame maken... maar er zijn genoeg uh, sportieve auto's te kopen met veel pk's voor nog geen 1000 euro. Ja, en daar zijn al die regels dan niet voor. Ja. Ook nog even gebeld met uh, de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Ja, die zijn het met jullie eens. Uh, het wordt hier zeker niet veiliger op. En met zo'n uh, hele lichte A1 motor, ja, zo'n opgevoerde brommer zoals uh, u het noemt... ja, daar kun je beter niet met de snelweg opgaan. Want hoe gevaarlijk is het nou op de snelweg met zo'n uh, lichtgewicht? Nou, uh, zie het als volgt. Je rijdt dezelfde snelheden als auto, uh, vrachtauto's en auto's met caravan bijvoorbeeld. En met name tussen de vrachtwagens, uh, met zo'n lichte motie, ook qua licht, uh, gewicht van het voertuig zelf. We kijken naar de wind die meespeelt, uh, het wegpakken van grote voertuigen. Uh, ja, uh, je hebt grote windverplaatsing op die autosnelweg en dan is dat voertuig erg erg matig. Ja. Dus niet met een A1 op de autosnelweg bij voorkeur. Nou, nieuwe regels uh, zijn dus niet per se betere regels. Zeg ze in ieder geval hier bij de rijschool bij Utrecht. Bedankt. Niet medeweg op dus. Vanuit de beeld was dat Niels de Jager. Straks verwarring over de gezondheid van Hugo Chavez van Venezuela. Ligt hij nou wel of niet op sterven? Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1997. Toet, toet, boi, en pepkie. Peppie en kokkie, hopla, eruit... Ja, jeugdsentiment voor velen. Peppi en kokkie. Op deze dag in 1997 overleed Gerard van Essen alias peppi in Thailand. De laatste jaren van zijn leven trad hij op als goochelaar op kinderfeestjes. Ger adsma speelde ooit de rol van derde matroos in de film Peppi en kokkie bij de marine. Toetoe, boy, boy, ja, het was uh, uiteraard een, een, een echt Amsterdammer, en die ook altijd uh, in het circus heeft gewerkt. Een, een open mannetje, altijd gezellig, hij uh, hield van zijn borreltje. Peppi en Kokkie hebben van hun kennis een autootje geleend, omdat ze boodschappen willen gaan doen. Die hielden allebei van humor en uh, mijn persoon ja, hij hield er ook van en houden er nog steeds van en, en dat, dat klikte op een geweldige manier, want uh, zelf werkte ik in die jaren bij jeugdreview Hokus Pokus en uh, op een zeker moment uh, toen kreeg ik een telefoontje van Nan de Vries. Dat is ook de schrijfster van Pepi en Kokkie. En uh, die zocht een, een matroos, een derde matroos voorbij Peppi en Kokkie. En twee dagen daarna kreeg ik een telefoontje. Nou, uh, wij hebben jou gezien en uh, jij bent uh, de juiste persoon om voor Matroos Wiepen te spelen. En toen ben ik daarvoor aangenomen. Nou, dat was bijzonder leuk, want daar is ook de speelfilm van gemaakt. Pepi en Kokkie bij de marine. Terwijl Pepi vlucht naar de bestuurdersplaats loopt, schudt Kokkie zijn hoofd. Hij heeft niet veel vertrouwen in Peppi's rijkwaliteiten. En dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Uh, ik, ik heb ze dus leren kennen als, als clownsduo. En ik moet zeggen dat er, uh, ja, wat dat betreft Henneman was een, een bijzondere clown. Er is volgens mij in mijn ogen nooit een andere goede clown geweest. Natuurlijk, televisieclowns heb je er ook natuurlijk. Maar als we over een clownje praten. Ja, dan was Herman Korte Kaas toch wel de, de, de, het juiste typetje als clown. En, en als geweldige uh, aangever. Ja, Bastion, de, de, de grote de man. Ja, het, het was een goed duo. Je stuurrecht, roept hij. Je slingert over de weg. Dan blijkt dat de niet het doet. Dat kan een ramp worden. Kijk uit! gilt Kokkie. Straks rij je nog die winkel in. En toen die tijd hadden ze zelfs ook uh, niet alleen een kinderprogramma. maar ze hadden dus ook voor de avondshow het dus uh, duo de Kamees. En uh, ze deden dus daar nog acrobatenwerk, dat was ook uh, ja, spectaculair. Ik persoonlijk vond het echt altijd toch wel twee vakmensen. Ook de anderen blijkt hier weer een orde te zijn. Ik uh, ben uh, nog jaren doorgegaan met jeugdivuur Hokus Ik ben daarna terechtgekomen bij Segens uh, A, met een diverse afleveringen. Dus uh, op mijn leeftijd mag ik wel zeggen, na die 45 jaar dat ik bij Pepje en Kokje heb gezeten, zijn we nog steeds heerlijk in de running. En ik vind het vak op dit moment nog steeds fantastisch. <lacht> Ja, het, het was een goed duo. Nog heerlijk in de running, Ger Adsmaan. Hij speelde ooit met verve de rol van derde matroos in de film Peppy en Kokkie bij de Marine. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Het is 6 minuten voor 10. U luistert naar de KRO op radio 1. De toestand van de Venezolaanse president Hugo Chavez zou verder verslechterd zijn. Hij zou inmiddels in coma liggen. Maar volgens de vice-president is Chavez zich bewust van zijn toestand... en heeft hij zijn plaatsvervanger opdracht gegeven... om het volk in te lichten over zijn toestand. Nou, onduidelijkheid dus. Marion van Rooijen, correspondent in Zuid-Amerika. Goedemorgen. Hallo, hallo. Want hoe is die toestand nou? Voor, wisten we het maar. Uh, volgens de ene berichten uh, is, is er een opgewekte coma. En is dat die in. In coma ge gemaakt is. En dat het nu een kwestie is, alleen maar van beslissen of de stekker eruit gaat. En ja, daar, dat, dat duurde uren en uren, dat bericht. En de vicepresident Madura, die er overheen komt dat iedereen op moet houden om zieke leugens te verspreiden. En uh, dat hij hem uh, de afgelopen twee dagen uh, twee keer gezien heeft. En uh, dat uh, uh, had de kracht van altijd. Ja, uh, nou heeft Chavez een luchtweginfectie opgelopen na, na die operatie uh, tegen kanker. Wordt er eigenlijk rekening gehouden met zijn dood, serieus? Ik bedoel, is men daarmee bezig in Venezuela, uh, wat betreft voorbereidingen bijvoorbeeld? Ja, hou op man. Er uh, <laughs> was een leuke auto nieuw gepland uh, ja. in Caracas. Uh, en dat, dat moest allemaal, de, de autoriteiten uh, riepen op dat het allemaal niet door moest gaan. Want... Er uh, moest gededen worden voor Chavez zodat hij uh, kracht en moed kreeg. Dus uh, allerlei uh, concerten zijn afgelast. En uh, een groot deel van de bevolking... Uh, zat uh, niet alleen in de kerk... maar ook op pleinen te bidden voor Chavez. Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe reageert het Ja, het volk is dan altijd een beetje lastig... maar hoe reageert men op, zijn, op, zijn, ja, op deze verwarrende berichtgeving? Nou, het, het volk is niet zo lastig in, uh, in Venezuela, hoor. Want je hebt... Uh, de helft van de bevolking die haat hem en de helft van ja. de bevolking die, die, die is, is helemaal door doorheen met hem. Dus uh, de helft van de bevolking uh, hoopt uh, dat het snel afgelopen is, dat meen ik echt. Mm -hmm. En de andere helft is, is totaal de weg kwijt, want uh, deze man wordt aanbeden als, als, als een halfgoed. Ja, nou is hij in oktober uh, gekozen of eigenlijk herkozen voor een tweede termijn van zes jaar. Binnenkort zou er een inauguratie plaatsvinden. Hoe gaat dat nu verder? Want ja, volgens de grondweg mag die inauguratie niet worden uitgesteld. hè? Nee. En dat is, het is aanstaande 10 uh, januari. Nou, uh, zoals, het er nu, zoals het nu klinkt, uh, staat hij daar niet. En Word? dan ja. zouden er binnen uh, 30 dagen verkiezingen moeten komen. En daar is nu een heel stechel over. Um, de... De partij van Chavez wil, die wil dat uitstellen, die verkiezingen. Um, de oppositie zegt... Ha, ...vertel nou uiteindelijk wat die man heeft. Ja. Want dat weet nog steeds niemand. Hij ja. heeft kanker. Oké, okay, dat weten we dan. En dat, dat is al anderhalf jaar zo. Dit is zijn vierde operatie. Maar niemand weet nog steeds... ...wat voor soort kanker die heeft... ...dat het ergens in zijn buik zit... Dat is duidelijk. Maar Zelfs dat is onduidelijk, ja. Oké, okay, dankjewel Marjon van Rooyen En uh, ja, verwarring en onduidelijkheid die nog wel even zal blijven als ik het zo hoor. Uh, wij gaan naar het Nieuws van 10 uur. Daarna zijn we bij u terug met de Nederlandse commandant in Koenders. over het wel of niet voortzetten van die trainingsmissie daar. Hoort u na het Nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo. KRO. Vindt u zelf dat u antwoord hebt gegeven op de vraag? Wat was de vraag ook alweer? Nou, wat er onrechtvaardig aan was. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Dit is Radio 1.